De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld. De orkaan Isaac is weliswaar afgezwakt tot een tropische storm, maar het is nog te gevaarlijk om buiten te zijn. De milieudienst Rijnmond heeft nog een zes tanks van het opslagbedrijf Otfiel vrijgegeven. De tanks zijn door de milieudienst en de veiligheidsregio gecontroleerd en goedgekeurd. Onder meer de koel- en bluswatervoorzieningen van de tanks zijn getest. Eerder deze maand werden al 13 tanks vrijgegeven. Otfjell kan nu 19 van de 283 tanks weer gebruiken. En in juli werd Otfjell vrijwel helemaal stilgelegd. Dat gebeurde na een reeks incidenten bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar wat zich gisteren precies heeft afgespeeld in de cockpit van de Spaanse Airbus, die door F-16's naar Schiphol werd begeleid. Er was een tijdje sprake van een gijzeling, maar dat bleek loos alarm. Het onderzoek richt zich op de communicatie... en op het niet opvolgen door de piloot van opdrachten van de verkeersleiding. In het onderzoek wordt ook meegenomen dat de verkeersleiding... in de cockpit Arabische muziek heeft gehoord. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... was dat overigens geen doorslaggevend argument om op te treden. In Londen zijn de 14e Paralympische Spelen geopend. De openingsceremonie werd bijgewoond door onder andere... koningin Elisabeth, prins William en prinses Kate. Speerwerper Ronald Hertog droeg de Nederlandse vlag... De Paralympische Spelen zijn groter dan ooit. 4200 gehandicapte atleten uit 170 landen doen mee. Bijna alle 2,5 miljoen toegangskaartjes zijn verkocht. Het weer, eerst bewolkt en kans op wat regen. Later wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Uh, dit is het geluid van een draaiboek, dames en heren. Nou ja. En wat staat er in het draaiboek? Dat de eerste plaat in het vierde uur van de Nacht ging het anders. Eentje is van de Happenings onder de titel CEO in september. Jaren 60, muziek is dat. Goedemorgen allemaal en uh, welkom dus bij de Nacht ging het anders de vader op Radio 1. Uh, we gaan lekker quizzen komend uh, uur. Je kan namelijk een nieuwe cd winnen, de nieuwste cd van uh, Roman Herzen. Zullen we eerst eens een uh, stukje uit gaan draaien voordat we de vragen stellen? Doen we. Wacht, op wat giet komen. Langoemd, hier op het graas. Langoemd, tussen de bloemen. Op iets, wat er altijd niet waar. Alleen herinneringen Van toen het druupende bos De wind die in het lamend zingen De wien, ze wijden los en ik droomde, ik droomde van deze dag. Ik droomde, ik droomde van deze dag. dat ik hoog in de vlechtgezaak staan. En wist dat het verder zo gewoon. Ik droomde, ik droomde van deze nacht. Het veel door de mond misschien. Maakt van dag er een diepe zon. Gedronken, vergoed verdwenen. Ik, en ik droomde, ik droomde van deze dag. Ik droomde, ik droomde van deze dag. De ronde van deze dag. Jacques Poels en de Zijne-Rouwenezen deze dagen. En dat is dan de vinder op uh, Geil. En dat is uh, het jongste album van Rouwenezen. Je kan dat album winnen. Heel Leuk. Een beetje weer terug naar uh, Afzalka zeggen. Rouwenezen, je kan dat album winnen. Ik wil graag van je weten... heeft de band ooit op Lowlands gestaan? En zo ja. En welk jaar was dat uh, dat ze daar een optreden gaven? Je kan het antwoord mailen naar de nacht, klinkt anders. En dan kan je komen via www.devara.nl. Dan ga je naar programma-insights en uh, lekker blijven doorsurfen op, dat, uh, op die website. En dan kom je vanzelf wel bij het contactadres en de mailbox van de nacht. Klinkt anders en dan kan je antwoord geven op de vraag... Roewenherzen, stonden ze op Lowlands? Zo ja, en welk jaar was dat dan? Ik ben benieuwd naar de antwoorden. En dat geldt, dat is ook dan de naam van een clubtour... die binnenkort gaat beginnen. De afgelopen maanden hebben de mannen van Roewenherzen... vooral op festivals en een te gestaan. Maar met die clubtour gaan ze weer naar de kleinere zaaltjes toe. Dicht op het publiek staan en... Dat gaat dan gebeuren in twee etappes, twee verschillende shows. Hou hun uh, website in de gaten, want binnenkort dan worden de data bekendgemaakt. De eerste optredens die vinden in november van dit jaar plaats. En het vervolg, de tweede reeks van optredens die we dus anders zullen zijn dan de eerste... die vinden dan in uh, maart plaats, na het carnaval. Want dan moeten die jongens ook aandacht aan besteden, die van Rauwenezen. Deze dag kon je dus uh, beluisteren van het gezelschap... Uh, down Under. Diep in het zuiden, zou ik maar zeggen. Daar komen ze vandaan. En ook deze jongens. I met a ja. strange lady. Uit Australië komen ze down under een hit voor hun uit de jaren 80. Gaan we even met je terug naar het Lowlands Festival van um, anderhalve week geleden, of bijna weer, of bijna twee weken geleden. Moet ik zeggen, daar was het optreden van uh, Triggerfinger... die, de, nou, de, band plat, die de, de band speelde de tent plat, zo moet ik het zeggen. En het leuke vond ik, uh, als je de jongens zag... dat ze echt uh, ontzettend veel plezier hadden om de mensen te vermaken. Uiteindelijk konden ze er ook niet onderuit komen... om hun grote hit van dit moment uh, te spelen, I Follow Rivers. En uh, het drinkglas en het koffiekopje stonden prominent op het podium. I follow you. I follow you. Ja, dat is enthousiast zijn, Triggerfinger die speelde op Lowlands, hun hit van dit moment, I Will Follow Rivers. En toen ze klaar waren met het optreden, toen riepen ze luid en enthousiast, eindelijk vakantie. Dus wie weet waar ze op dit moment uithangen. Triggerfinger uit België dus met uh, I Follow Rivers van Lowlands. Volgende week dan is er weer een uh, interessant popfestival op Vlieland. En dat heeft als titel Into the Great Wide Open. Dit is een van de artiesten die daar zal verschijnen. Uit Amerika komt hij. Maar hij zingt alsof hij uit de jaren 50 komt. Hier is hij, J.D. McPherson. she no Ja, zegt ze zelf als je het hoort, dan denk je van dat. Uh komt uit het begin van de jaren 50. De periode van Bill Haley en his Comets. Maar nee, dit is heel recent. Het is digitaal opgenomen. En uh, je hoorde de stem van JD McPherson. Your love this all is all that I'm missing. En dat is uh, te vinden op een nieuwe cd die de man net gemaakt heeft. Hij zou eigenlijk dit weekend uh, qua, qua stijl op de schelling kunnen staan... de aanstaande zaterdag. Want er is het uh, Rock'n'Roll Street in Midsland. Maar nee, hij komt een week later in de buurt... Van van uh, Ter Schelling, namelijk op uh, Vlieland. Met een heleboel andere artiesten. Spinvers die daar onder andere optreden. En ook uh, Gabby Jung en uh, haar band. En verder nog veel meer artiesten, maar dan moet je maar even kijken... op de website van uh, Into the Great Wide Open. Je hoorde nu in ieder geval uh, JD McPherson. Een ander festival dat... Uh, plaats zal gaan vinden. Dat begint namelijk deze week. Dat is het Stadsfestival in Zwolle. Daar ook allerlei kunstzinnige activiteiten. Maar in ieder geval volgende week zaterdag is daar het optreden van Frank Boeien. Op deze versie zal je wat vreemd in de oren klinken. Er is ook wel een hele oude. Die komt namelijk in uh, 1993. Een eenmalige opname gemaakt bij de Vara. Muziek, beste muziekvrienden. Dat gebeurde bij het programma Denk aan Henk in 1993. Want daar was toen een optreden van uh, Frank Boeye. Hij zong daar Paradijs. En Frank Boeij, die, al, die zal dan volgende week optreden. Tijdens de festiviteiten in Zwolle onder de titel Stadsfestival Zwolle. Ook allerlei activiteiten zoals ik zei. Ik zou het allemaal op kunnen noemen, maar dan ben ik om zeven uh, uur nog bezig. Je kan beter de website raadplegen. Dan krijg je een keurig blokken schema met alles wat er te doen is in Zwolle... vanaf uh, dit weekend tot en met de volgende weekend. Uh, de Franse muziek, laat ik daar eens even aandacht aan besteden. Want dat krijg je zo uh, elke donderdagochtend rond dit tijdstip. Drie Franse platen op een rijtje. En allereerst de man die afgelopen weekend in een ziekenhuis moest worden opgenomen... was op Guadeloupe voor vakantie. En misschien ook om liedjes te zingen. En plotseling moest hij naar het ziekenhuis. Problemen met het hart, ademhalingsproblemen. Maar na een dag werd hij weer ontslagen. Omdat het kennelijk ging om een aanhoudende bronchitis. Hij moet herstellen. Ik heb het over Johnny Holiday. <middaris> <zune concerten> Je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là Où soudainement je suis tombé Ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit Je t'ai seulement serré très fort Tu restes ici, je veux seulement t'aimer, Très fort tu es né pour être à moi. Ouh, et j'espère que... J'aimais courir, mais quand tu viens je veux rester là Je suis sincère, je veux mourir Si tu ne veux pas croire à tout ça De mon cœur, la lune et moi assiégée Tant pis que les frustrations tonnes t'univers l'été toi qui connais si bien les pompiers qui éteindront mon feu Scambon le bail vient des foules ça commence à deux Par le sous les cimetières Les éoliennes et les pousses poussent Dans la thune dans les nerfs à de droit d'être tous contre tous Place de ton cœur ça To belong to another generation C'est l'appel, les appels C'était Paul contre Paul, seul I'm sorry. Ik, hoor, ik weet niet of je vorige week naar uh, zomergasten hebt gekeken. Ja, misschien dat je naar het uh, RTL 4 uh, premier debat keek. Dan heb je geen zomergasten gezien. Maar heb je er wel naar gekeken, dan heb je ook dit fragmentje gehoord. Wat ik je net niet hoorde: namelijk Gilbert Bécot. Hij is een con, il est mort. Le Poet, dat fragmentje in zomergasten dat werd gebruikt... omdat Adriaan van Dis, die was namelijk de hoofdgast... die wilde een stukje laten zien uit uh, het Franse televisieprogramma Le Matin. En er werd op dat moment uh, uitgebreid uh, gefilosofeerd... en gesproken over de Franse dichter Victor Hugo. En dat fragment dat werd dan door de Franse televisie voorafgegaan... door De Chanson van Gilles Barbicot. En in de aftiteling, toen was het nog een keer te horen gedeeltelijk. Dus ik had zoiets van... Dat laat ik eens horen, in de nacht ging het anders helemaal. Zo doen de BD's dan. Gilbert Bicot, Candie, La Le Poet. En dat werd voorafgegaan door een recente opname van een Franse band uit Zuid-Frankrijk. Komen ze, Eiffel, Place de Mon Coeur. En die werd weer voorafgegaan door de Franse versie van Got to Get You Into My Life van de Beatles. En je hoorde daarin de stem van de met gezondheid kwakkelende Johnny Holiday. Blautsoen, dat is ook zo'n gast die op Lowland stond. Ik laat je nu niet een lowlands horen, maar een opname die uh, weer een tijdje geleden, 14 april, nee, 14 mei, omsleden werd gemaakt bij het ochtendprogramma van Giel. Blautzoen was daar met het Radio Philharmonisch Orkest. me down. Van het Radio Philharmonisch Orkest. En je hoorde hem in Flame on My Head. Bloodschoen, die ook een uh, bijzonder fraaie optreden gaf op het uh, Lowlands Festival. En met Frank Evenblij kijkt Blautsoen terug naar dat optreden. En dat kan je allemaal gaan bekijken aanstaande zaterdagavond op uh, Nederland 1... onder de titel Evenblij met Lowlands. Frank Evenblij praat naast Blautsoen, ook met de mannen van uh, Triggerfinger... die je eerder dit uur hebt kunnen luisteren. Er is nog meer Lowlands uh, die avond op Nederland 3. Dat uh, programma met Frank Evenblij dat duurt van kwart over negen tot uh, ruim iets over tien. Hè? En van tien voor twaalf tot één uur dan kan je kijken naar Leon Vordon die dan weer namens de VPRO terugkijkt op het afgelopen Lowlands Festival. Wat is er vandaag aan de hand op de 30 augustus? Wat gebeurde er van op de 30 augustus in de geschiedenis? In 1933 werd Air France opgericht. En in 1967 was er op 30 augustus de oprichting van de stichting Ideële Reclame... wat we ook wel kennen als uh, Sieren. Even de verjaardag van vandaag. Eerst eventjes de, de mensen die uh, inmiddels voorzien zijn... van een uh, kruisje achter hun naam... omdat zij tijdelijke voor het eeuwig hebben ingewisseld. Mijn grote held, hij werd in 1939 geboren. John Peel, de Engelse disjockey. En ik kan me herinneren dat ik uh, in de jaren zeventig... regelmatig uh, naar Radio London luisterde... omdat deze man... Albumtracks draaide, LP-tracks. Laat op de avond uh, liet hij de allernieuwste muziek uit Engeland en Amerika horen, John Peel. Hij overleed in 2004, 25 oktober, op 65 jarige leeftijd. Inmiddels ook niet meer onder ons John Phillips. Hij is van 1935 en overleed op 65 jarige leeftijd, 18 maart 2001. John Phillips, hij was uh, een van de papa's van de mama's en de papa's. It's good. John Peel of John Peel, ja, hij werd in uh, 1939 geboren, 30 zus vandaag de dag. Maar hoeft die andere John, John Phillips, 1935, toen werd hij geboren op deze dag, maar hij overleed al in 2001 op 65-jarige leeftijd. 18 maart was dat. Nog uh, twee verjaardagen die we even noemen. Freek de Jonge, daar komen we misschien later in de dag op terug hier op Radio 1, maar deze man. Die werd ooit beroemd met een slager, Doe. Maar na de hand is hij eigenlijk verder gegaan als rockartiest. Peter Maffay. En hier is een recente opname van hem van zijn album Ewig. Luister maar eens naar hem. Peter Maffay met Der Mensch auf den du wachtest. Ik wil niet wissen wo du herkomst. Erzähl meer niet wie rijk du bist. Es interessiert mich nicht, ob du König oder ein Bettler bist. Ich möchte wissen, ob du Mut hast, der Angst in ihr Gesicht zu sehen. Und wenn du hinfällst, wirst du aufstehst, aber weitergehen. Und wirst du mit mir. Stay Warten deine Träume The horizon is Gold is du Mijn show deen doe, wachtest. En dat is uit 2009 van de CD Ewig. En je hoorde de stem van Peter Mafay, de zanger... die in het verre verleden beroemd werd met zijn slager Doe. En hij wordt vandaag 63 jaar oud. Nog één televisietip en dat is dan voor de zondagavond. Om 10 uur kan je op het Belgische Canvas kijken... naar een documentaire over Mark Knopfler. Mark Knopfler die net een nieuw album heeft gemaakt onder de titel... Privateering. Daar hoor je meer van de komende week hier op Radio 1 van dat album, want het wordt de Radio 1 CD. Nog één nummer dan van die Mark Knopfler, en dat is dan weer uit een ver verleden 1978. Toen was hij bekend met zijn groep The Dire Straits. Het begon destijds allemaal met uh, Sultans of Swing, maar daar moesten toen ook opvolgers voor komen. Bijvoorbeeld deze: Water of Love, Mark Knopfler en The Dire Straits. Dry all around the Sky up a boat Yes I need a Ja. van uh, Mark Napfler uit de jaren zeventig... toen hij nog uh, de frontman was van de daar steeds En meer over Mark Nopfler kan je dus zien en horen... zondagavond bij de collega's van de Vlaamse televisie op Canvas... een documentaire over Mark Nopfler. Zo dadelijk, na het nieuws van zes uur... dan is het uh, de hoogste tijd om bijgepraat te worden... over de jongste actualiteiten. En dat gebeurt dan met Lara Rens en Marcel Oosten. Het Radio 1-journaal komt eraan. Meer van de nacht het anders uh, volgende week weer. Tussen 2 en 6 op deze zender Radio 1. En wat we afgelopen nacht gedraaid hebben, dat vind je dan weer op de website. Mijn naam is Roel Koeners, dus een mooie dag verder. En graag tot volgende week. Hoi.